Here comes Santa Claus! Here comes Santa Claus! Right down Santa Claus Lane. Bix and a and an old his reindeer yeah, pull it on the way. Bells are ringing, children singing, hearts are merry and bright. Hang your stock and see your pears, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus! Here comes Santa Claus! Right down Santa Claus Lane. He's got a bag that he's filled.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 Your hearts with the Christmas cheer. The Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus. Here comes Santa Claus. Right down Santa Claus. Times we know when it's Christmas morning. Peace on earth will come to all if we just follow the line. So fill your hearts with the Christmas cheer on Santa Claus. Thanks to the Lord. Of love, cause Santa Claus comes tonight, tonight, tonight. Het eerste uur is omgevlogen. We zijn alweer aangekomen in het laatste uur van Donderslag. Hartelijk welkom in het tweede uur van Donderslag. We hebben voor jullie nog muziek en kerstmuziek, de Donderdisk, de platenkeuze van Rob Ricard, wat gaan we eten en natuurlijk ook de polplaat. De hele week konden jullie stemmen op de Robert Cray Band en de plaat met de meeste stemmen hoor je vlak voor bier. Op mijn weblog staat een nieuwe polplaat klaar en die is klaargezet door mijn redactieteam en ga ervoor dan eventjes naar rvd 5 lognl en breng daar even je stem uit. In de middelste kolom in het oranje kader kun je je stem uitbrengen. Dus snel naar de pol op mijn weblog rvd501.web-log.nl Dit nieuwe uur ben ik gestart met Here Comes Santa Claus van Bob Dylan. En straks de donderdisk, maar eerst nog even Daniel Lohuis. Kerstmis met You. Met jou Maar dat wordt niet Want dat wordt me Een redoe Kerstmis met jou Dus ik blijf maar dromen dan Van ons onder de sterren Maar het wezen, Maar dat duur ik niks Om te vervinden Theo Vriet van Blablablog.nl en ik wens alle luisteraars van Radio 501 heel vrolijke kerstdagen. Donderslag met Rogier van Diesveld. De Donderdisc. Dit is de Donderdisc van de Radio 501, daveren de donderdag. De Donderdisc is vandaag van Toon Lok en het heet Funky Cold Medina. De Donderdisc. Go Co cool and at a ball and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up? What a L.O.C. The girls are all jockeying at the other end of the born Having drinks with some no-name chump When they know that I'm the star So I got up and strolled over To the other side of the cantina I asked the guy, why you so fly He said, Funky Cole Medina Secret on how to get more chicks. Put a little Medina in your glass, and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. And then he licked his bowl and he looked at me, and did a wild thing on my leg. he used to scratch and bite me before he was much much meaner. But now all the poodles run to my house for the funky cold Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I got Spuds and Jesse, Alex from Strolls. They won't leave my dog alone with that Medina, pal. I went out to this girl. She said, hi, my name is Sheena. I thought she'd be good to go with a little funky cold Medina. She said, I'd like a drink. I said, um, okay, I'll go get it. And then a couple of sips, she gon' lick the lips, and I knew that she was with it. So I took her to my crib, and everything went well as planned. But when she got undressed, it was a big old mess. Sheena was a man. So I threw her mouth, I don't fool around with no Oscar Maya Wiener. You must be sure that your girl is pure for the funky cold Medina. You know, ain't no plans with a man. It's the 80s and I'm down with the ladies Break it down a little affection I took a shot as a contestant on the love connection the audience voted and you know they picked a winner I took my date to the Hilton for Medina and some dinner she had a few drinks I'm thinking soon what I'll be getting it she started talking about plans for a wedding I said wait slow down love not so fast as I'll be seeing ya. that's why I found you don't play around with the funky cold Medina You know what I'm saying? That is a monster, y'all. Yo. Don't you keep know yeah, yeah. the old Medina. Ja, ja, er lijkt sneeuw. En als Joost wens alle luisteraars van Radio 50. 0 een onwijs kerstfeest en een schoftig nieuwjaar. Maak er wat moois van, Joos. We zitten al weken in de weer. Joost, wat doen we deze keer? Gaan we eten? Gaan we te gast? Het gaat weer buren, je weet het best. Het is weer kerst. Hé, hey, hé, hey, aan de lichtjes van zolder. Harte slingers en de piek, krans en sterretjes die moeten naar beneden. We spullen gewoon De ballen, ballen, ballen uit de boom. Zou het sneeuwen? Light en ice Blijven we hier? Gaan we op reis? Glissen met de slee Skarsen op het white Het gaat weer buren, Je weet het best Het is weer kerst Hé, hé, aan de lichtjes van de slingers en de piek, krans en sterretjes die moeten naar beneden En wat nog je van muziek, gitaren, trommels, we spullen gewoon De ballen, ballen, ballen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 They say slow I'm Tell the whole van Roemer en je schrijft Rumer met een u en het heet slow en uh, hou het in de gaten ik denk dat ze in 2011 namelijk gaat doorbreken. Roemer is de naam. Bestaat de kerstman? Laten we het dus logisch bekijken. Er zijn 2 miljard kinderen over de hele wereld. Een gemiddelde van 3,5 kind per huishouden levert een totaal van 108 miljoen huizen op.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 Het is me het stille nachtje wel. wordt weer kerstmis, beste mensen. Het hangt al weken in de lucht. Plaatjes van gebraaide haasjes. In de winkel etalaasjes. Ziet een druip om kaarsje morst. Op een vette leverworst. Stille nacht, had je gedacht. Stille nacht, het is niet zo fraai. Maakt een vreselijk lawaai. Jingle, jingle, jingle bel. Daar een koor, daar een rel. jingle, jingle, jingle, bel, het is met stille nacht wie wel. Voor het stille nacht zal wezen, wordt er heel wat werk verricht. Ja, zelfs Piet van volle hoven haalt de ballen weer van boven. korting hier en daar, moeders jauwt zich half gaar. Stille nacht had je gedacht, voor de boel op tafel staan. Ze bijna psychopaat Jingle, jingle, jinglebel Daar een oorlog, daar een rel Jingle, jingle, jinglebel Het is met stille nachtie wel Vader doet de kerstboom even Want er mot een kruishout op Slaat zijn duim plat met zijn hamer En travoltaat door de kamer een tekst hierbij gekozen, doet de kerstengokjes blozen. Stille nacht had je gedacht, staat hij eindelijk naar zijn zin. Klimt de kat er even in? Jingle, jingle, jinglebel, daar een oorlog, daar een hel. Jingle, jingle, jinglebel, Het is met stille nachtjebel.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 en ik zoek nou al zo'n poos naar die wijze in de oost. Jingle, jingle, jingle, bel, daar een oorlog, daar een ruil. Jingle, jingle, jingle, bel, het is met stille nachtingbel. Ding, ding, Dit is radio 5, nooit is radio 5 Play. Tim Zonneveld zingt over een tuinder in Amstelveen. Er was eens een tuinder in Amstelveen, die stiekem nachts naar de stad verdween. En of het nou Pasen of Pinkster was, hij keek zoals altijd te diep in het glas. Allee, allee, allee, allee. allee.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 Het was ongelooflijk wat hij zag: het kerstkind dat in een kribbel lag. Allee, allee, allee, Allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee. Hij zag daar zo als in het kerstlied staat: de engelen scharen in goud, de herders van het Doeroude kerstverhaal.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 Zegend kerstfeest. Zullen we nog weer een boompje met een kluit nemen, Frank? Dit jaar? Ja, moeder. Laten we maar weer eens een boompje met een kluit nemen. Gezellig, huh? hoeveel, Frank? Als hij dan nou voor de kerstmis binnen is, is het te warm, hè? dan bent hij niet meer buiten. Hè? Hebben we maar... gezien met het boompje van vorig jaar met de kluit? Ja, moeder. Dat vorige boompje is ook doodgegaan. Ja, hè? ja? Want als het zo lang binnen heeft gestaan. dan wendt het niet meer buiten, hè? Eh, ja, moeder. Alles wat te lang binnen heeft gestaan. dat wendt nooit meer buiten. Nee. Wat ja. zijn er nog ieder jaar weer gezellige, zalige dagen, hè, Frank? Ja. Ja moeder, ieder jaar weer. He? Ieder jaar weer, gezellig hè. Het is alleen zo jammer dat mijn zoon Frank nog geen vrouw heeft, hè? He? Jammer. jammer. Ja, ja moeder, dat is heel erg jammer hoor. Kijk ja. eens Frank wat een leuke meneer daar zit. Niet wijze moeder. Niet wijze. Ik zeg, zo, ik zeg geleden, dat je een leuke meneer zit, hè? Een vriendin van mij heeft een homoseksuele zoon. En die heeft al jarenlang een vaste relatie, een vaste vriend. En ze zou gewoon niet anders meer willen, hè? Want je krijgt van een homo-schoonzoon zoveel meer liefde, en aandacht en zorg. Je wordt veel meer vertroeteld dan door een schoondochter, hè? En vroeger was het heel raar als je zei dat je zoon een vriend had. Maar tegenwoordig, als je zegt dat je zoon een vrouw heeft. Dat is zo burgerlijk, hè? Dan val je echt een beetje uit de boot te midden van je vriendinnen. En Frank heeft nog niet eens een vrouw, hè, Frank? Nee, moeder. Wat een leuke meneer die dat is? Niet wijzen, moeder. Nou, Mam, even de neuspoederen, hè? Ja, ja, moeder, even de neuspoederen. En ik wil helemaal geen leuke meneer. Ik wil een lekkere, ronde, blonde meid... om mee te rollenballen onder de kerstboom. En om mee op wintersport te gaan. En dan op 2000 meter hoogte... dan trekken we, dan trekken we de skibroeken uit... en wrijven we elkaar's billen in met sneeuw, Omdat we dat fijn vinden... Ja, ik heb geen uh, lekkere blonde vriendin. Ik heb alleen mijn moeder. En daar ben ik voor behandeld. Dit is Radio 5. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel. Donderslag. De wekelijkse platenkeuze van Rob Rika. Nou ja, kijk nou eens even. De klok staat al bijna half. Bier en dat vlak voor de kerst... En uh, voor, uh, hoe heet het, ja, de winter is al lang begonnen. En dat heeft Robrika denk ik ook wel uh, uh, in zijn uh, koude kleren zitten, denk ik. Uh, nou, ben ik al op het uh, paneeltje. Ja, jij bent er al lang al. Ja, ik vraag het maar even voor de zekerheid. I, nou, ik dacht, jij ja, haakt wel in, maar uh, jij, jij was even verbaasd, denk ik. Ja, meestal, meestal doen we zo'n soundcheck. Maar, <laughs> dan zit ik onder een knop of zo, of onder een tafel. Maar de, de winter is overigens... Uh, net begonnen hoor, Ja, ja de 21ste. Ja, nee, ja. De, twintigste, de 22ste heb ik gehoord. Nou, de 21ste was in ieder geval uh, de langste nacht. Oh. En, en de ja, dag. dus je had iets dus... een kalenderwinter en die zou op, op woensdag om 8 uur beginnen. Oh, dus zo, dat zou kunnen. Maar, maar, het voordeel... is net begonnen, ja. maar het voordeel is, ik, ik denk dat je het wel gemerkt hebt al, de dagen gaan weer lengen. Het, het was vandaag alweer uh, langer uh, ja, iets de dag wel. Ja, gelukkig. dan gisteren ja dat vind ik altijd, als ze dat dieptepunt gehad hebben, of dat korte punt, hè, ja. dan ben ik altijd blij. Ja? No. Dan drink ik ook even geen bier, maar wat lekkerders. Oeh, ja. en uh, heb je nou ook iets? Nee, nu nog niet, maar dat doe ik na de uitzending. het na het interview. En, en wat staat er op de planning? tijdens En uh, het wordt een uh, lekkere Bowmore whisky Oeh, ja, die heb ik ook nog hier in de kast staan. Ja. Niet onder de knop, maar uh, in de kast. Onder de kurk. Onder de kurk, ja. ja. Um, nou, uh, we hebben een platenkeuze t, uh, te doen voor deze kerstdagen, vlak voor deze kerstdagen. En uh, jij hebt natuurlijk weer iets fabuleus, neem ik aan. Ja, nou, het is niet zo fabuleus. Het is oh. wel een beetje gewoon... Hé, uh, Want hey, nou. er zijn er zijn op voorhand al uh, destijds al een half miljoen van verkocht. Je gaat er toch geen slaatje uitslaan nou, hè? Voordat hij uit was. Oh. En hij heeft uh, ongeveer overal op nummer 1 en in ieder geval overal in de top 10 gestaan. Over de hele wereld of? Uh... Nou, uh, ik zit hier gauw even te kijken, maar op alle Nederlandse zenders. In Nederland. Ja. En in, uh, uh, uh, in Engeland en in Ierland. Ja. Dus. dus het is een Europese band dus. Uh, het is en dus in wel Noorwegen. Een, het is een Europese band. Ja, het is uh, een Engelse band. Engelse band. Engels. Oei. ja. En, uh, en in Frankrijk. En is het een, uh, een een kerst? Ja, het is gewoon een het is, het is geen het is geen band. Ja? Het, het was toen was het, uh, een band die wel uh, was een, beetje, een beetje... Nou, misschien dat het toen ook wel hardrock was. Nu zou je dat anders noemen. Ja, zou het. Maar uh, ja, ik geloof niet dat het nu nog hard is. Maar het was een het band dit... met een zanger met hele lange haren. En die liep op van die hoge hakken. Oh. Dus een uh, sleet was het. Zeg, ik zeg het gewoon. sleet Oh, oh sleet. sleet. Sleet, ja. Uh, dus het wordt kerst kerstrock van sleet. Ja. En... Uh, uh, uh, hoe heet het nu ook alweer? Uh, thank... Merry Christmas, everybody. Oh ja, Thank God's Christmas is van Queen. Ja, Dat... Queen heeft die, ook nog wel gedaan. Zeggen, ja. Ja, Queen die Queen heeft... en Mutt en zo. Mutt, ja. ja. Die vond ik ook wel aardig. Maar, maar ja, dit is wel de op één na mijn favorietste. Ja? De ja. op één na favorietste? Met de op één na favorietste. En wat is dan jouw meest favorietste? Ja, dit is John and Joko. Oh, met uh, ja. The War is Over. Happy Christmas. ja. ja. Uh, ja. Dat vind ik dan nog wel de... Maar die draai je nou niet? Nee. Oh. Ach, die draait iedereen al. Uh... Oké. Okay. ga jij toch ook zo draaien of niet? Ik draai hem ook nog wel even ja. een keer, ja. Ja, dat doe, doe ik ook wel. Um, ja, dan is uh, aan jou de beurt om uh, weer eventjes met, uh, met allerlei kersttoestanden uh, even de mis helemaal in te pakken met de aanprijzing uh, van sleet, hè? met de aankondiging. Ja, nou, ik heb niet zoveel kersttoestanden hoor. Of maar... ben ik nu ineens heel uh, naïef blijmoedig bezig. <laughs> Weet je, nou, het is wel wat anders dan we de laatste tijd gedraaid hebben, moet ik zeggen. <laughs> ja, dat is waar ja. We blijven een beetje in de stemming. Nou, en, en toch is... dan toch een klein hey, beetje hard ook nog Hoor je doen. dat? komt weer een uh, komt weer een gesprek binnen hier. Oh, dan komt er komt een gesprek binnen. Nou, dan zal ik hem gauw aankondigen, dan kun je de, die andere knop indrukken. <laughs> ja. Uh, luisteraars, uh, omdat het dan uh, uh, bijna kerstmis is en uh, dit keer een kerstplaat uit 1973. Sleet met Merry Christmas Everybody. Oké, okay, bedankt, tot volgende week. Hoi. Hoi. Ik vind, ja, luisteraars, ik vind het wel leuk om Rob Rikaan nog eventjes terug te roepen in de uitzending, want hij had namelijk zijn meest favorietste plaat en daar wil ik hem toch nog eens eventjes over horen. Uh, Rob, Rob, Rob, Rob, hallo, hallo, ben jij aan de andere kant van de lijn? Ja. Oh, ja, je bent verbaasd zeker dat ik je weer terug laat bellen door de redactie? Ben ik wat vergeten of heb ik dat laten liggen? Nee. Ligt er nog wat op het minkpaneel van mij? Nee, nee, ik denk we zijn in de kerststemming. En dan kan ik natuurlijk wel uh, de, de Beatles uh, gaan draaien. Of uh, tenminste John Lennon gaan draaien. Zo. Maar uh, dat is jouw meest favorietste plaat. Uh, ik dacht, ik bel je even op. Dan kan je er misschien nog iets, iets over zeggen of iets over kwijt. Dus dan uh, draaien we die plaat gewoon. Uh, dus, uh, uh, wat... Van John Lennon met de woorden is over. Ja. ja. Waarom is dat jouw meest favorietste plaat? Nou, omdat ik het gewoon een mooie tekst vind. Ja. Woor is over, hè? Het is het uh, doet me heel erg denken aan de aan de hippie tijd. Ja. En uh, toen was ik zelf namelijk ook een hippie vroeger. Was jij een hippie? Ja, zo oud ben ik al. Oh. Ja, dus ik, ik, was, ik ben een, echt een, een bloemenkind, hè? Een bloemenkind Om met Armand spreken. Ja, en in deze dagen is er natuurlijk gewoon de bloem op de ramen. Ja, ook mooi. Mooie ja, mooie uh, mooi, mooi, uh, ijsbloemen. Ja, ja. Nee, maar dat heb, ik, dat, heb ik, dat heb ik eigenlijk nog wel een beetje. En, uh, of, nou nee, behoorlijk nog wel. Want oh, ja? dat spreekt me nog steeds erg aan. Gelukkig zie ik het trouwens ook wel weer terugkomen. En die plaat is natuurlijk, ja, de, de pies, dat uh, is uh, natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ja, ja. En ja. dat peace teken, dat wij, wij noemden dat dan bandenbom teken vroeger. Ja. Maar dat is weer helemaal in, hè. Dat zit weer op armbandjes, op hangers. En uh, mijn dochter loopt er ook weer mee nu. Ja, je ziet het heel erg teruggekomen. Ja, dat ik klopt. Vind, dat vind ik echt heel erg leuk. Nou, en in die sfeer is... Vind, uh, ja, A vind ik het gewoon een ontzettend goed nummer. Ja. En B vind ik het... Dat past gewoon helemaal in die stijl, hè. Ja, ja. War ja. is over. War is over. If you want it. If you want it. Ja, ja. En... Uh... Het grote geld wil het niet. En de gewone mensen willen het wel. Ja. Um, nou, uh, vind ik het leuk als je hem nog een keer aankondigt. En ja. dan, uh, hoe heet het? dan ga ik hem draaien. Ja, maar uh, dan weet ik even niet het jaartal meer. Want daar, daarmee overval je me nu te erg. Hoe bedoel je? Waren... Wanneer die uitgebracht is, dus dat ga ik er dan niet, nu niet bij vertellen. Was het iets van 1973 of zo? Nou, het was net nadat de Beatles ophielden. Hè, ja, dus dat was 1971 wel... 71 of 70. Dat moet in die tijd geweest zijn. Ja, begin jaren 70 nou, in ieder begin geval. Begin jaren 70. Goed. Ja. Nou, eens dan voor de tweede keer, bij wijze van verrassing, uh, uit de begin jaren 70, mijn meest favoriete kerstnummer, uh, John Lennon en Joko Ono, met War Is Over If You Want It. Rob, ik wens je een hele prettige kerst. Ik ook. Jou ook. En, en alle luisteraars. Oké. Okay, en na de kerst spreken we elkaar weer. Hoi. Oké. Okay, hoi. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is... de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> donderslag Vandaag heb ik een recept voor een snelle stoofschotel. Straks met kerst gaan jullie natuurlijk allemaal ingewikkelde recepten bereiden. Daarom vandaag iets wat minder ingewikkeld is. We maken dus een snelle stoofschotel met pasta. Wat voor ingrediënten gaan we daarvoor gebruiken? Nou, ik ga het lijstje er even bij pakken. Uh, de ingrediënten zijn: 1 uh, schaal biefstukpuntjes. Uh, dat is een schaaltje, bakje bij de supermarkt van 300 gram. En eventueel kan je ook meer nemen als je dat wilt. Dan neem je twee bakjes. En als je dat niet hebt, dan neem je gewoon biefstuk en die uh, snij je dan zelf in kleinere stukjes. Twee eetlepels rode wijnazijn. 1 teen knoflook in plakjes. 1 eetlepel uh, cajun kruidenmix. Dus uh, cajun kruidenmix. Uh, je zegt natuurlijk Cajun-kruidenmix. Uh, drie eetlepels olijfolie. Eén zak Italiaanse wokgroenten van 750 gram en die neem je uit de diepvries. Eén blik tomatenblokjes van ongeveer 400 gram. 300 gram pennen en dat is een pasta. Nou, hoe gaan we dit natuurlijk allemaal weer bereiden en dat moet dus allemaal weer even in de keuken gebeuren. Het gaat als volgt. Meng de biefstukpuntjes met azijn, de knoflook en de kruidenmix en laat 15 minuten marineren. Verhit 2 eetlepels olie in een wok en ontdooi en verwarm de groenten in 2 delen circa 5 minuten op hoog vuur. Schep alle groenten in een wok en voeg de tomatenblokjes toe. Stoof 5 minuten op laag vuur en breng op smaak met peper. Kook de pennen volgens de aanwijzing op de verpakking beetgaar. En laat de biefstukpuntjes uitlekken in een vergiet en vang de marinade op. Verhit de rest van de olie in een koekenpan en bak de biefstukpuntjes in circa 5 minuten bruin. Schep ze met die marinade bij de groenten in de wok en warm op hoog vuur nog even door. Verdeel de pennen over 4 borden en schep de groentesaus met biefstuk erop. Heb je zelf ook een lekker recept dat je met de Radio 5 Lijn luisteraars wilt delen? Mail het dan naar mij, rogierradio En wie weet zit jouw recept volgende week in de uitzending. Het recept van vandaag werd ingezonden door Johan Bakker. Bedankt daarvoor. Alle luisteraars heel veel succes met het bereiden van deze stoofschotel En zoals altijd, eet smakelijk. Dat heb je toch maar weer even fantastisch uitgekozen. Misschien had het iets langer in de oven gekund, want van binnen... Ze kraken het nog uh, van het ijs. Ja, het is. Of ze zouden daarmee een doetje oh. moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is zien ah, Wat we niet weten? Dit is radio 5.01. Is radio 5.01. <lacht> uh, pi uh, pizza Quattro Stagioni, Ja? Is die met acht Schokkerhartje? Ja. ja, die moeten er niet in. <lacht> Day. It won't be long till we're waking up on Christmas Day Go shopping in the morning to buy a Christmas tree I can't afford no tinsel, but that's alright with me The weather's looking snowy, so Santa won't be late Kesmis is Leg je in met Rogier van Diesvelden We zitten ook vandaag weer vlak voor bieruur. Het is tijd voor de polplaat. De hele week konden jullie stemmen op een plaat van Robert Cray, van de Robert Cray Band. En op mijn webblog kon je ook informatie vinden over Robert Cray. En die informatie kun je nog steeds lezen, dus ga ervoor eventjes naar mijn webblog rvd Web lognl En als je nu toch naar mijn weblog gaat, dan kun je meteen even stemmen op de nieuwe polplaat voor 30 december aanstaande. Je kunt de keuze maken uit 12 tracks van Tol, Ernie en de Shakers. In de middelste kolom in het oranje kader staat het weer allemaal klaar. Klik op het rondje voor de plaat van jouw keuze en de rest gaat helemaal vanzelf. Mooi, um, dat gaat uh, dan allemaal even gebeuren. Dat gaan jullie eventjes snel doen en dan ga ik even de plaat van Robert Cray starten. En dan moet ik nog even bekendmaken welke plaat de meeste stem heeft gekregen. Ik krijg nu het lijstje aangereikt van mijn redactie. Bedankt Fred. Uh, komt ie de plaat van Robert Kree met de meeste stemmen is geworden right next door. I can hear the couple fighting right next door. Her angry words sound clear east en walls. Around midnight, I heard him shout.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 Such a strong persuader But she was just another nice on my guitar. Blijven, blijven, blijven, blijven, blijven, blijven, blijven, blijven, donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! hemel! Donderslag. Hey, hey donderslag! Donderslag! donderslag. Yeah. Hey. Roddy, bedankt! <laughs> Roddy, bedankt! Yeah. Hey. Opgeluk! Geluk. Ja. In deze donkere dagen geeft de klok onverbiedelijk aan dat het bijna vier uur is. En dat betekent dat bondenslag ook helemaal klaar is. We zijn er klaar mee. Uh, we gaan zo afsluiten. Hier in Studio 11 van Radio 501. Uh, dan is het nu natuurlijk weer tijd zoals je van mij gewend bent. Voor de huishoudelijke mededelingen en het afscheidswoordje. Komend weekend is het kerst en dat hoor je op Radio 501 ook. We laten je niet in de steek. Serious Request, en, uh, dat is afgelopen. En ook de Top 2000, die begint pas na de kerst. Nou, dan kunnen jullie natuurlijk tijdens de kerst lekker luisteren naar Radio 501. Uh, mocht je iets gemist hebben, geen nood, via Radio 501 Uitzending Gemist, kun je programma's terugluisteren. De link vind je op mijn weblog rvd 501weblognl en op www.radio501.nl. Vandaag was Theo Verriet er helaas niet bij. Bij hem zijn van de week de appels gestolen. Hopelijk is hij er volgende week weer. En anders doen we het gewoon door de telefoon. Je kunt Theo volgen. Theo Verriet. Die kun je volgen op zijn website www.blablablog.nl www.blablablog.nl Ga er even kijken, want het is een hartstikke leuke site. Uh, ik ben de hele week bereikbaar via e-mail 5 En ik ben ook te bereiken via Hives, Facebook en Twitter onder de naam rvd501. Of je googelt gewoon even op rvd501. Wij van Radio 501 houden jullie op de hoogte via onze website wwwradio ...en ook via Huis, Facelift en Twitter. E-mail voor Radio 5 Lijn kun je sturen naar studioradio 5 Ik ga even de dankspraak doen. Robrika, hartelijk dank. Uh, het Radio 5 Lijn team bedankt. Uh, mijn redactieteam weer erg bedankt. En als luisteraar bedankt voor de aandacht... ...ook voor het stemmen op de polplaat. Ik hoop dat jullie volgende week weer aanwezig zijn. Volgende week, dag,zelfde dag, ,zelfde tijd, ,zelfde zender, Radio 501. Ik sluit af met de wekelijkse weekspreek. Beter een warme piek in de boom dan twee koude ballen in de hand. Prettig kerstdagen en tot de volgende week donderslag. Donderslag op donderdag! Helemaal! Ja, Dat was overweldigend, hè? Ja, okay, ja. ja, hartstikke leuk gewoon. No, no. En ook uniek gaven en Oh, leuk hè? Ja! Bijzonder! Oké, hey, zo'n hey, hey. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Roemzuur Zure Bommen. Just like me. Heren, heren, vlucht, We beginnen aan de andere zijde. We moeten de mensen wel tekenen. Keep okay.